Niet doen. Lafard? Is de pak ik op, maar ik pak hem even. Sofia, alsjeblieft, niet doen. Nee. Oh, Wacht je van de lokalen. Ja, Dirk, wat nieuws. Ach! Voor mij? Ah. Gaat het? Ah, ja, ik heb mijn voet gestopt. Ah. Ja, zeg, wat is het? Wat is Onze patrouille heeft nog geen vijf minuten geleden ah. twee lijken ontdekt op de rustzone langs de E19. Ah. Je weet wel, dat tegen de Lindendreef in het Hallerbos. Alle twee doodgeschoten. Ja, ik kom. Merde, merde, merde. Ja, je hinkt zo. Jecht? Ja, moeite niet. Wat is hier gebeurd? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar we zullen het proberen. Uh, wat verderop ligt het stoffelijke overschot van de man. En aan zijn papieren te zien is dat Rick Jasper's 40 jaar het halen, reclameontwerper. En daar vlakbij vond de patrouille van de lokale zijn vrouw Sophie de Meester bewusteloos. Ze doet niks anders dan braken. Ze is compleet in de war, maar ze wil niet naar het ziekenhuis voor zijn verklaring heeft afgelegd. Ze zit in de combi. En wat heeft ze gezegd? Ah oh ja, we hebben op u gewacht maar nou ja, met uw meteen. Ik kan dat niet mee lachen hè? Is er nog iets? Nog veel, Romijn. Naast Rick Jespers ligt nog een lijk. Ook neergeschoten. Twee kogels in de borst. Dr. Maas is bij de slachtoffers. Identiteit? Uh, Leg een Poolse vrachtwagenchauffeur. Als zijn papieren lijken in orde. Hij vervoerde machineonderdelen voor de firma Houtens in Brussel. Maar ik ben op die camion geweest en hij is maar half vol. En die laadbak stonk naar uitlaatgassen. Precies of uh, ja, dat ze daar een voertuig start hadden. Uh -huh. Dat kan hè. In de truck liggen twee metalen liggers waarmee je een voertuig uit de laadbak kunt rijden. Uh -huh. Oké, okay. Sam vraagt de mensen van het labo dat ze die liggers op bandensporen onderzoeken. Uh -huh. En laat de voorgeschiedenis van die drukker... Uh... De leg voor Dimsky. Ja, dat weet ik wel. Uh, laat zijn voorgeschiedenis nagaan. Is uh -huh. En verspreid een opsporingsbericht met foto's van de slachtoffers. Aye, aye, sir. Uh -huh. Judy, wij gaan mevrouw Jasper spreken. Ah, en tegen mij spreekt geen meer om Pardon, Veronique. Ik... <coughs> Mag iemand zo? Ja, een kleine ongelukskleur, met nee. mijn DNA gestegen geborst. Oh, ja. bon, uh, dit is hier Rick Jespers, van dichtbij door het hoofd geschoten met een zwaar kaliber. Kijk, heel de achterkant van zijn schedel is weg. Ja, ik kijk liever niet, hè. Uh, en dat hier zou Leg Wordinski moeten zijn, de chauffeur. Twee schoten in de borst, ook met zwaar kaliber. Tijdstip van overlijden? Nog één uur geleden, rond de middernacht zoiets. Eh, er zijn vijf schoten afgevuurd. Drie op de mensen hier en dan nog twee, waarschijnlijk naar het struikgewas ginder. Want daarin hebben ze ook vezels van kleding gevonden. Ja, ja, dat ze maar naast zich verder zoeken. Merci Veronique. Graag gedaan, Romijn. Zeg, zal ik straks eens naar hun teen kijken? Want mijn tenen blijven geil. Ik ga jullie niet kittelen, hè? <laughs> Mevrouw Jespers. Ja. Hoofdinspecteur van de, van de federale gerechtelijke politie. Dit is mijn collega inspecteur Dams. Mevrouw. Ja. Mevrouw, kunt u precies beschrijven wat er zo even gebeurd is? Tuurlijk. Ik kwam met mijn man terug van ons wekelijkse etentje in L'Ancienne Ferronnerie in Woutersbrakel. Langs de E-19, bijna in Halle. En opeens stak er onze gek met een zwarte Range Rover voorbij en hij sneed ons de pas af. Dat was echt moorddadig. En hij heeft mij geraakt, daar ben ik zeker van. Dan dus zal het labo wel merken aan de versporen. En? Ik heb zijn nummerplaat. DIR002. Ah. Dams, vraag wie de eigenaar van die nummerplaat is. Dat kunnen we direct op de computer in de combi. Zeg DIRK, uh, tik dat eens in. DIR002. En dan mevrouw Jespers? Uh, ik ben hem zelf voorbijgestoken om hem de pas af te snijden. Maar hij reed de parking langs de enige 1910 op. Ik ben dan achteruit gereden op de pechstroek en, en achter hem aangegaan. Maar mevrouw, dat is levensgevaarlijk. Ja, wat, ja, en wat die man deed, niet zeker. Ik, ik wou hem eens flink zijn zaligheid geven. En honderd meter verder op de parking stond hij stil. Die man, die wou oorlog. Ah, ah, die hoeft altijd. altijd. Ik ben dus gestopt. Ja, ja, ik ben naar zijn portier gelopen. Ik heb op zijn raam gebonkt en... Ja. Ik weet het niet meer. Madame, uw man ligt hier buiten met een kogeldoos door zijn kop. En naast hem ligt het lijk van een drukker. U stond erbij en u weet van niks. Ik vind dat straf, hè? Ze moet naar het ziekenhuis. Nou, kom mevrouw, kom. Ah ja, die nummerplaat is van een zekere Rob de Wilde. Ja, Kuist dat hier een keer op, zeg. Waar is dat wat moet u zijn? Uh, de Wilde Communications in Huizingen. Dat is een sterk groeiend reclamebedrijf naar het schijnt. Rob de Wilde is de patroon. Mm -hmm. ah, we zijn er. Oké. Okay. Oh, veel ruimte zeg. Lucht, licht. Chic, Gentlemen, goedemorgen. Rob de Wilde, kan ik u helpen? Hoofdinspecteur Van Deur van de Federale Gerechtelijke Politie. Dit is mijn collega-inspecteur Dams. Goedemorgen. Meneer de Wilde, wij. Onderzoeken een ernstig incident vannacht... op de rustzone Annex Parking langs de e 19 U was mogelijk in de buurt. Um, ja, zullen we even gaan zitten? Nou? Dank u. Een getuige vertelde ons... dat uh, u haar gisteren even voor middernacht... bijna van de weg reed op de e 19 Oh, als dat maar eens. Uh, ja, dat was uh, Sophie Jespers. Kent u mevrouw Jespers? Oh, kennen. Ik heb haar een paar keer gezien. Uh, ze is de vrouw van een van mijn medewerkers, Rick Jespers. Ah, oh. uh, Jespers werkt voor u? Tuurlijk, tuurlijk. al drie jaar. Als reclameman is hij absoluut de top. En intussen zijn we ook goed bevriend. Um, kijk, heren, ik ga er geen doekjes om winden. Wat er vannacht is gebeurd, is eigenlijk een uit de hand gelopen grap. Dan verklaar u eens nader. Kijk, vorige week zijn we doorgezakt, Rick en ik. En hij deed een boekje open over zijn vrouw. Een schat hoor, maar ze heeft één gebrek. Ze is vreselijk agressief in het verkeer. Hoezo? ja, bumperkleven, nooit iemand laten invoegen, met minste koplichten laten flikkeren, je kent dat wel, hè? Snijden was haar specialiteit. En dat voor een vrouw? Ja, ga door, ga door, meneer de boer. Wel, ik stelde voor om haar eens flink te laten schrikken. Hm? Ik zou haar eens snijden. Dus Rick is de mij gisteren vanuit uh, het restaurantje in Woutersbrakel. en ik volgde. Op de E19 reed Sofie enorm snel, dus ik stak haar voorbij en ik sneed haar de pas af. Alleen, euh, toen heb ik hun wagen geraakt. Ja, maar zeg, dat is totaal onverantwoord, hè? Ik weet het, ik weet het. Enfin, het bleef gelukkig zonder erg. Maar dan stak Sophie mij dus aan een razende snelheid voorbij en zij sneed mij ook. Dus ik kon niet anders dan uitwijken en die rustzone langs de E19 oprijden. Een paar honderd meter verder zat ik weer op de snelweg en ik was haar kwijt. Zeg, en op de parking zelf, hebben we daar niks speciaals gemerkt? Nee, helemaal niks. Ik gaf plank gas, het was donker. Luister, heren, het spijt me. Ik neem alle schuld op mij, ik zal alle schade vergoeden... ...en ik zal mij bij Sofie en bij Rick Jespers verontschuldigen. Ja, ja, dat zal moeilijk gaan. Rick Jespers is dood, vermoord. Rick? Kom, dat, dat is een flauwe grap, zeker? Dat is toch een grap, hè, jongens? Meneer De Wilde, vannacht omstreeks 1 uur... ...werden daar op de parking de lichamen gevonden... ...van Rick, Jespers en van een vrachtwagenchauffeur. Sophie lag bewusteloos bij hen. U was rond middernacht op de plaats van de misdaad. En dat doet bij u geen belletje rinkelen? Want nee, enfin zeg. Alleen zou ik nu met mijn beste medewerker vermoorden. Hij maakte mij rijk. en We waren trouwens vrienden. Nog eens dan. Heb jij vannacht niks speciaals gezien? Meneer Dams, meneer Van Deun, arresteer mij. Ik ben echt onschuldig. Ik ben onschuldig. Maar ik wil dat deze zaak zo snel mogelijk wordt uitgenod. Meneer De Wilde. Hier zijn mijn autosleutels. Oh, uh, ja, neemt hem in beslag. Doorzoek heel het bedrijf, alstublieft. Met mijn huis ook. Uh, Donderveldenstraat in, in Lot. Ik ga mee. Meneer de Wilde, u blijft rustig hier. Wij zullen met uw auto beginnen. En de rest zien we wel. Dus, samengevat, er zijn twee slachtoffers. Leg Fordinski, een Poolse trucker. En Rick Jespers, reclameontwerper uithallen. En wat is het verband? Er valt geen touw aan vast te knopen. Er waren twee mensen ter plekke. Sophie Jespers, maar die kan zich niks meer herinneren. En Rob de Wilde, maar die heeft niks gezien. Beweert hij. Ja, en uh, Sophie Jespers is er eigenlijk wel erg aan toe. Ze heeft een, een heel zware hersenschudding met bloedingen rond de hersenen. Ze moet een enorme klap tegen haar voorhoofd gekregen hebben. Ja, vandaar dat geheugenverlies. Ja, geweldig. Ja. En die Rob de Wilde? Gelooft je ge dat fantastisch verhaal over die verkeersagressie? Bah, dat klopt wel dat Sofie achter het stuur een echt zotwijf was. Ik heb met een paar collega's van haar gesproken. Ze is accountant, precies wat introvert zeggen ze... ...maar betrouwbaar, lief, maar achter het stuur... ...iets anders. Ja, en uh, de verklaring van Rob de Wilde strookt wel grotendeels met die van Sofie Jaspers. Uh, maar van de moord weten ze niets. Ja, of ze beweren dat ze niks weten. Dat denk ik ook, directeur. Volgens mij wenst Sofie dat geheugenverlies en liegt Rob de Wilde. Waarschijnlijk hebben die twee met elkaar te maken. Ligt hem grondig door. We gaan zijn firma doorzoeken. En zijn huis. Ja, hij heeft dat wel zelf aangeboden. Die mens lijkt mij nogal eerlijk. Ja, maar ik ga er voorlopig vanuit dat er een verband is... tussen Rick en Sofie Jespers en die Poolse trucker. Leg voor Dinske. Volgens Interpol is die van onbesproken gedrag. Je hm. had alleen nog wel veel geld op zak. Meer dan 5000 euro. En nog iets, het labo heeft op de metalen liggers in de achterste helft van de laadbak bandensporen gevonden. Heel, heel grote banden van uh, ja, een tractor of een bulldozer of zoiets. Weet je wat ik denk? Vordinski heeft die machine van de camion gereden. Hè? En het, het stonk op de laadbak toch naar die uitlaatgassen. Mm -hmm. hm? ja, ja. En dan? Ja. Uh, wel, Vordinski uh, heeft die de tractor afgeleverd en kreeg 5000 euro betaald. Dat was een transactie. Ah, Goed, uh, bewijs die stelling en het raadsel is grotendeels opgelost, hè, maar voorlopig zijn we alleen maar aan het gissen. Zijn er uh, bandensporen van dat voertuig? Ja, maar die moeten nog onderzocht worden. Ja, waarop wacht word je dan? Ja, er was wel een lang remspoor hè, van een zware wagen, maar niet van een tractor. Ja, wat heb ik daaraan? Hè? Hey, kom vooruit aan het werk. Snel. Snel zegt hij. Uh, we hebben geen enkel aanknopingspunt. Oh, het is altijd hetzelfde. Rudy, ga eens langs bij de firma Houtens in Brussel... voor wie die lading van Vordinsky bestemd is. Ja. Ja, Van Deun. Uh, Romain, de Paal hier. Ik denk dat je hier best wel luistert. Ik verbind u door, hè. Oké, okay, merci. Sam, schakel de luidspijker bij in. Ja. Hoofdinspecteur Van Deun? Ik weet wie dat gedaan heeft. Wie wat gedaan heeft? Die moorden op de parking. Wat lief? Kom naar Woutersbrakel. Rudy Laclaire, nummer 11. Mevrouw, wacht... Ik weet niet, heb ik dat adres niet. Uh, Rue de la Clarière nummer 11. Als je mij niet hadt. Ja, dan had ik hem moeten uitvinden, zeker. Kom, we zijn weg. Hier, nummer 11. Ja. Bent u van de politie? Hoofdinspecteur Van Deun van de federale. Kom, vlug binnen. Ruud is in de woonkamer, ga maar. Dank u. Ruud? Hoofdinspecteur van Neun? Ja, en dit is mijn collega-inspecteur, de konink. Hallo. Ga zitten. ik wij uw naam weten? Ruud Karstens, sorry. Ik vergaal drie dagen van de schrik. Ik zat in de auto van de moordenaar. Pardon? Dus u bent medeplichtig? Maar nee, ik was met die man op restaurant geweest. Hij had mij 250 euro beloofd als ik meeging. Zit u in de prostitutie? Absoluut niet, meneer. Laat haar even vertellen, hè? Ik ben juwelenontwerpster en goudsmid. Pas begonnen. Wie was die man? Ik ken enkel zijn voornaam, Lucien. Het is niet waar, hè? Hij is onlangs bij mij gekomen met een kleine goudstaaf om er een armband van te maken. En hoe zag hij eruit? Begin zeventig, nogal klein, heel verzorgd, brede schouders en sneeuwwit haar, blauwe ogen ook. Je bent dus met een opa gaan lunchen. Ja, hij had af en toe behoefte aan gezelschap. En voor 250 euro. Ik kan die centjes goed gebruiken. Je gaat dus zomaar mee met een wildvreemde een oude man. Het leek mij een nette meneer en ik heb onmiddellijk gezegd geen seks. Oh, schiet eens een beetje op. Wat is er donderdag gebeurd? Hij is mij thuis komen oppikken. Met welke auto? Een zwarte Range Rover. Nummerplaat? Dat weet ik niet. We zijn naar een chique restaurant gereden in Overijse, De Schone Schort. Het was heel gezellig. Ja, ja. Maar hoe zit je dan op die rustzone op de E19 in Halbeland? Hij bracht mij naar huis... En opeens ging zijn gsm. Veel heb ik er niet van verstaan. Hij zei in het gebroken Engels iets van... Je bent twee dagen te vroeg. Hij vloekte en trok hard op. Ik moest hierover zwijgen. En op de parking stopte hij. Hm? Er stond een grote vrachtwagen. De chauffeur stapte uit. Lucien ook. De chauffeur toonde iets onzichtbaars in de verte. Lucien gaf iets aan de chauffeur. Wat? Wat? Ik kon het niet zien. Maar de chauffeur gaf hem iets terug. Sleutels, denk ik. En dan stapte ze terug in. En de schietpartij? Momentje, hè. Lucien wou vertrekken. Opeens stopte een BMW achter ons. Er sprong een vrouw uit die onmiddellijk op het van Lucien begon te bonken. Ze riep, smeerlap, moordenaar, stap dus uit als je durft. Lucien stapte naad. Ja, hij gaf die vrouw een kopstoot. Ze zakte door haar knieën. Hij stapte een man uit de BMW die haar ter hulp houdt komen. Lucien pakte een pistool onder de chauffeurszetel en schoot die meneer dood. En dan mikte hij naar mij... En toen kwam die trucker aangelopen. Hij riep: Stop, don't do that, don't do that. Lucien schoot hem direct dood. Dat was een beest, een echt beest. Precies, precies, precies, ja. ja, ja, ja, ja. Ik ben uit de range rover gesprongen en ben naar het bos gelopen. Ik ben naar het bos gelopen. En hij schoot nog twee keer. Het is een mirakel dat ik nog leef. En jij bent dan tot hier gekomen bij al net te voet? Ja, ik zit hier al twee dagen. Als hij mij vindt, dan. Ja, mevrouw Karsters, dit is een redelijk waanzinnig verhaal. Hè? We gaan dat allemaal moeten uitpluizen. Ja, er is een stukje huid gevonden op het asfalt. Kan dat van u zijn? Ja, van mijn hand. Hier. Oké, okay, ja. En, en heb je de kleren nog, die dat je toen aan had? Ja. Goed. U gaat nu mee naar het bureau. Voor vingerafdrukken, een DNA-staal, robotfoto. We zullen ook nagaan of u geen kruidsporen op handen of armen hebt. Straks heb ik het nog gedaan, zeg. En daarna, je gaat mij toch niet aan mijn lot overlaten. Ik bedoel, vroeg of laat, vriend hij mij. We gaan getuigenbescherming regelen. Maar vanavond. Kom voorlopig bij mij logeren. Ik heb nog een paar goede dvd's. En als je wilt, passeer even langs je huis. Wat kleren halen of zo. Was het een Noord-Europees type of eerder mediterraan? Maak hem anders eens tekenen? Heb je geen stukje papier? Ja, ja, hier. Voilà, dat is hem. Dus uh, spierwit haar moet je erbij denken. Je ja, tekent goed. kom van de academie, hè. Die lijkt een beetje op uh, Lino Ventura. Maar dan met wit haar. Lino Ventura, wie is dat? Een Frans filmacteur, de koning. Je kent uw klassiekers niet, hè? Ik ben dan ook niet van gisteren, hè. Laat die robotfoto verspreiden onder alle lokale korpsen. En lanceer een opsporingsbericht, nationaal en via Interpol. Oké. Okay. En niks belet ons om in het bestand van de D.V. te zoeken naar mannen met een Range Rover die Lucien heette. Niet waar, Dams? Gentlemen, u komt voor de huiszoeking? Inderdaad. Wilt u al het personeel verzamelen in één ruimte? Maar we hebben eerst nog een paar vraagjes. Tuurlijk, tuurlijk. Uit het onderzoek van de banden van uw wagen blijkt dat u ergens zeer hard hebt moeten remmen. En op de plaats Delict hebben we een duidelijk remspoor gevonden. Met dezelfde banddikte. Heeft u daar toevallig moeten remmen? God Ja, uh, voor uh, een andere Range Rover. Uh, bijna dezelfde als de mijne trouwens. Ook zwart of, of donkerblauw. En dat zegt u nu pas? Yes, ik was al vergeten bij ons eerste gesprek. Ik was, ik was kapot van de dood van Rick. Hè? Zegt de naam Lucien u iets? Nee, helemaal niks. Of Ruud kastens. Wacht eens, is dat, is dat geen juwelenontwerper? Het is een, een, een starter, ze heeft een klein ateliertje in Huizingen. Nee? U kent haar dus? Nee, nee maar ze heeft zo'n voldertje gemaild. Is, is dat normaal? Nee. Meneer de Wilde, ik arresteer u in het belang van het onderzoek. Niks, niet de minste aanwijzing. Morgen keren we zijn huis binnenstebuiten. Je gelooft hem niet. Allee, kom. Nu pas herinnert hij zich dat hij heeft moeten remmen voor een andere Range Rover. Die tweede Range Rover is een verzinsel. Rob de Wilde en Ruud Karstens spelen onder één hoedje, geloof mij. Ah, oh, ik ben kapot. Slaap wel, hè. Ik, uh, ik lig aan de voorkant, dus. Als er iets is, hè. Merci, Sam. Het is niks. Merci voor alles. Rut, blijf staan, niet bewegen. Blijf staan. Oh. Oh, die stond dus ineens in mijn slaapkamer, mijn pistool voor mijn neus. Ik, dat wil ik niet meer, nooit meer. Je hebt hem niet herkend? Nee, hij was gemaskerd. Je kwam voor Rut. Ja, mogelijk. Uh, ik vraag de directie speciale operaties getuigenbescherming voor Ruud Carstens. Ja. De Koninkrijk krijgt bewaking van de lokale. Okay. En geneemt verlof. Nee, nee, nee, nee, nee, directeur. Ik rond dat onderzoek mee af. Punt gedaan. Uh, er zit hier nog een kogel in de deurlijst. En uh, er zitten bloedspatten op de muren. Ik vraag een DNA-onderzoek. Dat moet iets opleveren. Ja. Wat verdomme, zeg, meer dan 800 range over in België. Hoeveel hebben we gecheckt? Nou, twintig. Twintig? Ja. Dat is nog 780 te gaan, hè, Dans? Ja, jongens, bij de lokalen nog altijd geen resultaat met de robotfoto en ook geen reactie op het opsporingsbericht. Zien je wel? Niemand herkent die robotfoto. Ruud Karsten heeft die Lucien verzonnen. Ze beschermt hier op de Wilde, of ze beschermen elkaar. En als Sophie Jespers... Wat? Nu is, wat? Ja, wat? Ja, als zij nu eens de man van die robotfoto herkende. Mevrouw Jespers, herkent u deze man? Uh, ja, ja, ja. Dat is de man die mij van de weg heeft gereden. Een kleine met haar. Schieten er u geen andere details te binnen? Uh, nee, het spijt me Hey, wat weten we nu meer? Ze spelen met ons voeten. Hè? Ja, kalm, Romain. Ja, van den. Romain, hey, ik heb hier drie Luciens gevonden met een Range Rover. Waarvan één gooi ik. Lucien de Vis, tuinaannemer, Bergse straat. Oké, okay, het is een waterkantje, maar we gaan erop af. Kom ook maar, want ze hey Rudy. Ja. Hey. Hé. Hey. De Vis. ...aanleg en onderhoud van tuinen. Ja, dag heren, madame. Goedendag, hoofdinspecteur van deur van de federale gerechtelijke politie. Dit zijn mijn collega's Dams en de Konink. Goedendag. Meneer. De police? Is er iets gebeurd? Eh, pardon, ik ben eh, Guido Klaasses, van de werkman. We zouden graag eens spreken met meneer De Vis. Dat zal niet gaan, jong. Die, die zit in het buitenland. Ah, hoe lang? Oh, dat weet ik niet, enkele dagen. Met vakantie. En dan vliegen we er weer in, hè, want de Hof in de herfst. Dat vraagt voor een werk werkzaam. En je hebt geen vakantieadres van hem of een telefoonnummer of zo? Nee, dat heb ik niet. Mogen wij hier eens rondkijken? Pas op, dat kan ik niet toestaan. Zeg. Je zult moeten wachten tot meneer de Vries terug is. Hè. Meneer Klaas, moeten we soms terugkeren met een huiszoekingsbevel? Oh wel ja, dat is goed. Kom maar eens terug. Uh, wij hebben hier niks te verbergen, hè? Raar, manneke. Kijk zwaar daar en een baard en toch linkje je stok uit en kreupel. Van Den. Ah, Romain met Veronique. Vertel mij eens iets positiefs. Ik ga proberen. Het stukje huid op het asfalt van de rustzone was inderdaad van Ruud Karstens. Maar het onderzoek van bloed in de kamer van Sam heeft niks opgeleverd. Dat DNA zit dus niet in onze database. Maar uh, je weet dat je een crimineel zoekt die hinkt. Hè. Die heeft bijna zeker een schampschot gekregen. Er zat nog bloed op de kogel. Merci Veronique. ...die ouwe Klaasens hinkt, hè? Ja. Voilà. Not. Dams. de doe jongen. Ja. Denk jij ook aan een vermomming? Ik ben niet zeker, maar... Uh, ...zijn gezicht, daar leek precies een masker. En, en hij hinkt ook, hè? Als Klaasens, Lucien de Vis is... ...dan wordt het gevaarlijk, hè? Ik ga maar niet meer naar binnen. Ik, oh, nee, zeker. Oké, okay, dan... ...we zijn er. Ja. Hier zijn we dan weer. Ja. Hé, hey, wacht eens, wacht eens. Voorzichtig, mannetjes. Niet provoceren. Oké, ja, uh -huh. oké. Okay, okay. uh -huh. Let's go. goed. <truim> uh -huh. uh -huh. het iets vergeten? Meneer Klaas, we zouden eigenlijk graag weten hoe meneer de vis eruit ziet. <truim> Waarom? mis er iets met hem? Misschien wel. Wij moeten dringend contact met hem krijgen. Heeft u soms geen foto van hem? Ikke. Oh, maar wacht eens. Um, hij heeft uh, onlangs in de streekkant gestaan. Misschien ligt het artikel nog op zijn bureau. Kom maar mee, kom. Ja. Oké. Okay. Verlasse. Dat is zijn bureau. Stuk antiek, hè. Oh... U hinkt serieus, meneer Klaasjes? Ja. Heeft u zich bezeerd? Dat is een spierbrekkingsket twee keer en niks. Ik zal eens in die schuif kijken. Pas op, Roemen! Ik pistool. kapitaal! Aakje! Aakje! Aakje! Aakje van baken, man! Ah, Deze uh, zijn zijn papieren. Luciane Vis schoot ze Meneer De Vis, ik arresteer u voor dubbele moord en drievoudige moordpoging. Ah, een Gehangte Vis... Alle schoten zijn afgevuurd met uw wapen. Eerst vanmorgen meneer Vordinski en meneer Jespers. Je probeerde ook Ruud Karstens om te leggen. En je schiet zonder aarzelen op mijn slapende collega de koning. En als inspecteur Damsdan dit niet had ingegrepen, hè, had gewoon z'n alle drie koud gemaakt. Je bent een geweteloze laffe killerman, een beestheid gij. Nee, dat is niet waar. Ik heb er zes maanden in de bak gezeten, in 1957. Dat wil ik nooit meer meemaken. En hoeveel denk je dat je nu gaat krijgen, hè? Je komt nooit nog levend buiten, gaar. Waar moest je trouwens zo bang voor zijn? Ik pik en ik smokkel. Al meer dan veertig jaar. Sinds 57 hebben ze mij nooit meer kunnen pakken. Maar ja, de mens moet voorzichtig zijn, hè. Al die jaren ging alles goed, tot vorige dinsdag, hè. Ja, wat had je daar eigenlijk te zoeken op die parking? Wat een verkeerde afspraak. Die camionneur Vordinski, dat was mijn vaste chauffeur vanuit Polen. Ik heb daar vier, vijf keer ingebroken in de buurt van Warschau. Warschau, die kon verlappen in Afrika. Vordinsky reed veel op België. Ik heb hem eens aangesproken of hij geen centje wilde bijverdienen. Ja, dat is uw gewoonte blijkbaar. Hij heeft al dat materieel naar hier gebracht. Wij spraken telkens af op een andere plek die ik hem doorgaf. Maar dinsdag was hij twee dagen te vroeg. En op een plaats die niet afgesproken was... Ik had twee weken geleden in Warschau een kleine tractor gestoren... en hem bij Vordinski thuis verborgen. Maar hij werd bijna ontdekt. Vordinski is rechtstreeks met dat parking langs het Hallerbos gereden. Hij belde mij, hij wilde onmiddellijk van dat spul af en hij wou zijn geld. Ik was juist onderweg met dat juffrouwke... Ja, Ruud Carstens. De die, ja. Ik heb mijn gast gebeld, de echte Hido die is er met de fiets tot daar gekomen... en is met de tractor vertrokken via de lindendrijf. Ik heb Ferdinsky een voorschot gegeven. De rest mocht ik hem later betalen. Alles reek in orde. Totdat. Stoemwijf opeens achter mij stopte en uitstapte. Speerlijn, moordenaar. Hij stapt Stap uit, dat je jongen, toe, kom, stap uit. Kapul. Het je wijs gerust laten hoor! Ho, ho, ho, ho. Oh, niet oh, doen, oh, oh. ah. De schrijf, do that, do ik mag dat niet zeggen, hè. Maar jij bent vulgair venijn. Maar dat is niet waar. Die man, Jespers, heb ik doodgeschoten omdat ik bang was. Maar dan kon ik niet meer terug, natuurlijk. Alle getuigen moesten... Zwijg! Hoe heb je Ru teruggevonden? Guido Klaasens en ik hebben dag en nacht haar huis in de gaten gehouden. Donderdagavond is ze daar samen met uw collega binnen geweest. En ze zijn terug weggereden en ik ben hen gevolgd. Kijk, meneer Van Deun, het spijt mij. U spijt hem, man. U spijt hem. Mijn gat, u spijt komt veel te laat. Uw theorie klopte dus toch, hè, Rudy? Sophie Jespers heeft de Range Rover van de vis verward met die waarop de wilde. Ik heb ook de puntje betalen. Ja, ja. <laughs> Ja, Sofie en Ricky Jespers waren op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. patrol? hè? Allee. Uh, patron? Hey, ik, heb, uh, ik heb ondertussen een film gezien hè, met Lino Ventura, Garde à Vue. Ja, maar, ik moet zeggen, jij trekt daar een beetje op, hè? Serieus? Uh... Oh, oh, <laughs> Allee, het volgende rondje is voor mij dan. Hè.